Evi van Eck met het NOS-journaal. In Groningen is opnieuw een aardbeving geweest. Die was aan het begin van de middag bij Weerdem. Volgens het KNMI had die een kracht van 2,2. Over schade is nog niets bekend. Bij RTV Noord melden veel mensen dat ze de schok voelden. Twee weken geleden was er ook een aardbeving bij Weerdem. Die had een kracht van 3,1. Er kwamen toen ruim 1100 schademeldingen binnen. De twee opvarenden die gisteren bij Terschelling om het leven kwamen... zijn een man uit Seks Birum van 46 en een man uit Leeuwarden van 57. De politie heeft hun familie inmiddels op de hoogte gebracht. Er is nog altijd niets bekend over het lot van de twee mensen die nog worden vermist. Dat zijn een kind van 12 en een man. De politie zoekt opnieuw naar die vermisten, samen met het Search and Rescue Team Nederland. De gemeente Terschelling hield vanmorgen een besloten bijeenkomst voor betrokkenen en bewoners. In verschillende regio's van Oekraïne zijn vanmorgen energiecentrales en andere belangrijke doelen aangevallen. Onder meer Odessa werd onder vuur genomen. Ook werden Russische raketten neergehaald. In Kiev kwam een raket in een bos terecht. De stafchef van de Oekraïnse president Zelensky noemt de aanvallen... een terroristische daad tegen burgerinfrastructuur en mensen. Volgens de VN zijn sinds de Russische inval van Oekraïne zeker 6000 burgers omgekomen... De VN vermoedt dat het werkelijke aantal veel hoger ligt. In Italië is de eerste vrouwelijke premier van het land beëdigd. Giorgia Meloni van de rechtse Fratelli d'Italia... heeft een coalitie gevormd met de conservatieven van Forza Italië... en de rechtspopulistische partij Lega. De drie partijen haalden de absolute meerderheid bij de verkiezingen vorige maand. Morgen neemt ze officieel het stokje over van oud-premier Draghi.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 heb je bijenrader van de week nog gezien... met de, de weersverwachting voor de komende dagen? Uh, voor de lange termijn hadden ze voorspeld... dat het vanaf yeah. volgende week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 Dan hebben we natuurlijk nog meer persberichten. En aan het eind van het tweede uur hebben we een item over kickboksen. Vanwege een gala vanavond in Beverwijk. En na het tweede, de tweede uur gaan we even terug naar Beverwijk. Want daar hebben we onze, onze grote vriend Randall Olsen als pitreporter. Ja, we zitten in Amerika dit weekend. Ja, Formule 1 zit in Amerika. Maar er is nog heel veel ook anders. Autosportnieuws. En dat gaan we natuurlijk ook even doornemen met Randall. Want de racekalenders voor volgend jaar zijn namelijk bekend geworden. En uh, er wordt, uh, nou ja, daar, uh, dol enthousiaste berichten op Facebook van Rendel daarover. Dus laat hij het allemaal maar eens vertellen. Ik ben heel ja. benieuwd en ik uh, ga lekker uh, samen met jou uh, deze drie uur verzorgen op de Stanfordse Radio. Heel goeiemiddag, Stanford en leuk dat je me aan hebt. Dit is CFM, al 32 jaar jouw radiostation. Met nu Duran Duran. Nadat ze in de jaren 80 heel veel mooie hits hebben gescoord.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 En als we naar het strand gaan, moet het uh, wel een beetje lekker weer zijn, uh, Benno, natuurlijk. Het uh, liefst wel, ja. Het liefst wel. Dus ja. uh, laten we maar eerst even gaan, uh, gaan luisteren naar jou. Zie je de weer de Wat heb jij uh, in petten? Net een soort uh, buienraden, een graadje of 35. Lijkt me wel lekker eigenlijk. <laughs> nou, het, uh, de winterjas kan in ieder geval wel aan de kapstok blijven hangen. En uh, met een klein dun zomerjasje gaat het helemaal lukken. Want vanaf uh, woensdag wordt het 18 graden in...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 wat dat betreft is het lekker, wordt het eigenlijk een heerlijke week gaat het worden. Uh, daarna, dan gaan we naar, uh, zeg maar kijken we alvast in november. Want dat kan via onze super website. Dan gaan we, wordt het toch wat natter hoor. Uh, uh, eind oktober een beetje regen, maar vol dan die week uh, gaan we naar even kijken. Toch wel van 1 tot 4 millimeter regen per dag. En de temperaturen, nou die kletteren ook aardig naar beneden. Het begint nog op 15 graden, maar zaterdag 5 november bijvoorbeeld wordt 12 graden voorspeld. Dus dat wordt een vliespleetje op de bank. Ja, dat was die week van de buienrader met 35 graden ja, trouwens. Oh, Oké, okay, dus, okay, uh, dat was die week. Nou ja... Mm.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 gewoon open en daar kan je altijd uh, terecht voor een uh, heerlijk hapje en een drankje. Dankjewel Benno voor het uh, weer ook uh, na te lezen op onze eigen CFM app. Ja, ja, ja. Zo is het uh, maar net uh, lekker door uh, met uh, de muziek nu. We gaan een uh, gouden oude voor je draaien. Hier is uh, Jim Croce en uh, Bad Bad Leroy Brown.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 je dan een, bij de aula een grafkaars... waarmee je dan de begraafplaats op kan gaan. Het is overigens gewoon verlicht. Um, en daar uh, kan je dus blijkbaar die grafplaats ook... Uh, uh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 Dan ja, zijn er allemaal vrijwilligers die je gewoon helpen. Dus okay. uh, je kan ook, uh, als het uh, lopen allemaal wat moeilijker gaat en dergelijke... dan uh, zijn er genoeg vrijwilligers uh, die met je meelopen en, uh, nou, en je ondersteunen. Dus uh, ja. dat, uh, dat is wel even belangrijk om te weten. Ja, uh, de, en, en belangrijk ook om te weten is dat geadviseerd wordt om zachtlantarens mee te nemen. Uh, want Omdat het dus niet overal uh, verlicht is. Bij de notenboom op de oude begraafplaats... Uh,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 Prachtige begraafplaats, Benno. Ben je er nog nooit geweest? Nee, nee, nee. Het, uh, echt, uh, echt heel mooi. Mijn dierbaren zijn uitgestrooid op een hele andere begraafplaats. Dus, uh, maar goed, uh, het, uh, ik vind het heel, uh, een heel mooi initiatief. En dat moeten we koesteren, dames en heren. Zeker, in na afloop kan je ook nog, als je dat wilt... nog even een lekkere kopje koffie drinken. Tot slot van de mooie lichtjesavond. Oké, okay. van der. Nou, even nog iets heel iets anders. Uh, wat ook ontzettend leuk en gezellig is... Dat, zal vanavond, dat is vanavond om half negen in Brasserie Zin. Dan eens even kijken. Gezellige live muziek en van de swingende band Zol del Caribe. Nou, en dat uh, klinkt natuurlijk een beetje caribisch achtig ja, een beetje heel erg zonnig. Ja, heel erg zonnig. <laughs> Zoals het nu ook in de studio is. En dat uh, vinden we erg fijn. Nou, veel plezier al daar. Oké, okay, dankjewel Benno. We zijn weer uh, helemaal uh, op de hoogte. Dus uh, een, hou me in gaat gaten. Hè. 1 november uh, avond op de Algemene Begraafplaats uh, Noorderduin. Close the curtains. all we need is you and me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 Come tomorrow Tomorrow I'll be gone Say tonight and Fight the breakup dawn Come tomorrow Tomorrow I'll be gone There's a love on the fire And it burns like me for you Tomorrow comes with one desire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 And say tonight and Fight the break of dawn Come tomorrow Tomorrow I'll be gone Tomorrow comes To take me away I wish that I That I could stay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 Koeriers, jonge Nederlandse talenten. die in een riskant tijdperk van de autosport. hun passie met het leven moesten bekopen. Daar gaan die boeken over. En dat gaat. Roppe. die heeft het eerste deel geschreven met Olaf van Jolen. Een, een Haarlemse journalist.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 Ja, inderdaad, uit de piratentijd. Oh, oh, ook nog. Okay. Ja, ja, ja, ja, ja. ja de, precies. En uh, Olaf die uh, nou, is een schrijvend journalist, een de defensiespecialist bij de Telegraaf. Maar maakt ook heel graag podcast. En, en alles wat vier wielen heeft, dat, dat draagt hij warm hart toe. Kijk, dat allemaal in het volgende uur. We zeggen tot zometeen. Ja, en daar zet ik nog de verkeerde plaat op ook. Tot zometeen. En bedoel ik uiteraard. Deze, uiteraard, de vorige week ook. Oh ja. Yeah. Ja, daar is hij. En de Sunshine Bent trouwens ook nog. En uh, please don't go. Blijf luisteren naar de Zandvoortse Radio. Zometeen het tweede uur, tweede gedeelte van Zandvoort op zaterdag. Op deze zonnige zaterdagmiddag. Goedemiddag.